De Amerikaanse staat klaagt de grootste hypotheekverstrekker in het land aan... wegens fraude met hypotheken. De Wells Fargo Bank zou jarenlang valse certificaten hebben uitgegeven. De overheid stond garant voor de leningen en heeft honderden miljoenen dollars betaald... toen de hypotheken niet werden afgelost. Wells Fargo zelf ontkent alle beschuldigingen.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 Vrijdag is op de luchthaven van Los Angeles een Amerikaan gearresteerd die een kogelwerend vest en brandwerende kleding droeg. Hij had ook wapens bij zich. Naast een rookbom, messen en een bijl zaten in zijn bagage ook een gasmasker, chemisch bestendige kleding, enkelboeien en lijkzakken. Wat een man met de spullen van plan was, is niet bekend. Het weer, wolkenvelden, opklaringen en een enkele mistbank. Temperatuur schommelt tussen de 5 graden en het vriespunt. Later vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. En het wordt dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker.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 Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van nieuws van de dag die net is begonnen. Verhalen uit het bad, buitenland tot vlak om de hoek. Vandaag is het woensdag 10 oktober. Dit uur een Nederlands-Duitse prijs voor ondernemers. De uitreiking van een prestigieuze trofee voor sportdocumentaires. En we schakelen met onze correspondent in Washington. Wilt u reageren op onze uitzending? Dat kan, bel naar ons gratis nummer 0800-1121 of Twitter met de hashtag WNLNacht. Het is vandaag de favoriete dag van Heel Groen Nederland. Op de dag van de duurzaamheid staan verantwoorde ontwikkeling... en duurzaam beleid in het middelpunt van de belangstelling. Iemand die vandaag al enkele maanden rood had omcirkeld in haar agenda... is Ralien Beckers. Ze is jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling... voor de Verenigde Naties. En ze is bij ons in de studio. Raline, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, welkom allereerst. Dank. Uh, de dag van de duurzaamheid dus, is dat je favoriete dag van het jaar? Nou, Dat heb ik stiekem net wel op Facebook gezet, Ja, dat dit mijn favoriete favoriete dag van het jaar is. En dat ik er heel veel zin in heb om vandaag weer lekker te knallen... voor duurzaamheid. Dus dat klopt wel een beetje, wat, ja. is, wat is nou leuker? Je eigen verjaardag of de dag voor de duurzaamheid? Nou, ik vind dit denk ik toch nog wel iets bijzonderder. Omdat er gewoon zoveel mooie dingen in het land gebeuren. Dat uh, gebeurt niet op mijn verjaardag. Het is gewoon een dag waarop allerlei initiatieven worden getoond... en zoveel mooie voorbeelden worden gegeven in ons land. En dat vind ik heel bijzonder en heel erg tof. Ja. Um, vandaag dus de dag van de duurzaamheid... Uh, wat ga jij vandaag allemaal doen? Uh, ik ben jongerenvertegenwoordiger. Dus dat betekent dat ik de stem van de Nederlandse jongeren vertegenwoordig bij bijvoorbeeld de Verenigde Naties. Maar daarvoor moet ik wel heel veel jongeren spreken. Dus ik ga vandaag voor de klas staan. Bij het Meer Lyceum is dat. En ik ga er met volgens mij zo'n 400 leerlingen in totaal eens praten over duurzaamheid. Wat debatten, uh, wat stellingen doen. En eens horen wat zij vinden over het onderwerp. En dat neem ik dan volgens weer mee op een of andere moment uh, naar degene die nu de beslissingen nemen. Ja. Maar vandaag zit het echt in het teken van uh, jongeren spreken. Nou, go gooi er eens wat in, want uh, je gaat bezig met stellingen, je gaat ze wat vertellen ook. Uh, wat, wat, wat, als, als ik daar in de klas zou zitten, wat, wat, wat zouden we gaan doen? Nou, we zouden eerst een beetje uh, praten over het onderwerp, want meestal weten leerlingen er niet zo heel veel van. Nee. En dat is ook wel een van mijn punten, duurzaamheid in het onderwijs. Daar gaat vandaag ook heel veel mee gebeuren. Dat ontbreekt ontzettend, want als ik een gastlet geef, dan vinden de mensen dat ontzettend leuk. Maar ze horen er normaal eigenlijk helemaal niks van. Dus dan zullen we een beetje spreken over wat zijn de uitdagingen, wat zijn nou de problemen. Uh, bijvoorbeeld het eh, klimaatverhaal, klimaatverandering, dat het best wel urgent is. Zeker uh, in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld, hier merk je nog niet zo heel veel van. Omdat we onze dijken mooi uh, hoog houden, ja. Maar daar zullen we het een beetje over hebben. En vervolgens kijken we juist naar de positieve kant. Wat zijn de nou oplossingen? Welke kant kunnen we nou op? Wat is nou duurzaamheid eigenlijk? Wat is duurzame ontwikkeling en hoe kunnen we onze toekomst eigenlijk veiligstellen? En meestal hebben we dan dus een beetje interactieve debat. En wat vinden de jongeren zelf? Wat vinden zij nou de prioriteiten binnen duurzaamheid? En uh, ja, zo gaat dat een beetje. Daar heb je de jongeren daadwerkelijk voor nodig. Nou ja, nou ik denk het wel, want anders kan ik niet mijn functie vervullen als vertegenwoordiger van de jongeren. En Het is heel belangrijk om ook te horen wat er leeft en wat er, zij zelf, of wij zelf, het meest uh, belangrijk vinden en aanspreekt. Ja, en wat, wat zijn, noem, noem eens een voorbeeld van, van dingen die, die aanspreken? Uh, nou, dat zijn uh, heel veel innovaties en dergelijke. Bijvoorbeeld duurzame technologie is super interessant. Het is een heel spannend nieuw onderwerp waar uh, we heel veel op kunnen gaan doen de komende tijd. En dat vinden zeker dus de technische studentjes wel heel interessant om uh, eens te kijken. Wat zijn er nou voor nieuwe mogelijkheden? Maar de andere kant is ook dat we moeten kijken naar een hele nieuwe manier van uh, economisch denken. De groene economie, bijvoorbeeld duurzame economie. Dat je op lange termijn kijkt naar de winst en naar uh, de grondstoffen die je bijvoorbeeld gebruikt. En um, dat is wel iets wat heel erg nieuw denken vereist. En dat zijn wel interessante dingen om mee aan de slag te gaan. Dus ik merk dat jongeren het wel heel interessant vinden... maar wel ook echt iets meer erover moeten weten om geprikkeld te, te raken. Er moet nog veel gebeuren. Er moet zeker nog heel veel gebeuren, maar er gebeurt ook wel gelukkig al een beetje wat. Ja, en daar, daar ben jij dan natuurlijk voor. <laughs> um, je bent dus een voorbeeldfunctie eigenlijk. Tenminste, je probeert dit onderwerp aan, aan, in, ja, in kaart te brengen uh, bij jongeren. Waarom ben jij dan nou echt anders dan, uh, ja, een normale jongere? Die niks eigenlijk aan, die niet aan duurzaamheid denkt. Nou, Ik vind mijzelf niet heel anders dan andere jongeren... maar het is wel dat ik een enorme passie en drive heb voor dit onderwerp... en dat ik gewoon eh, dag en nacht bezig ben met het op de kaart zetten... en het aanstippen dat dit zo ontzettend belangrijk is... en dat we nu echt helemaal voor moeten gaan. Dat ik daar ook eh, heel veel mee bezig ben met projecten... met eh, mijn dagelijks leven, met mensen die ik eh, spreek hierover... Ja. Dus dat doet niet, niet een, een normale jongere zit natuurlijk niet zomaar bij Banki Moon of bij Rutte om tafel. En wij zorgen wel dat wij er komen te zitten, zodat we die stem van de jongeren ook echt op een hoog niveau kunnen laten horen. Ja, we gaan het straks verder uh, praten over je werkzaamheden voor de VN. Uh, en uh, komen dit uur nog meerdere keren bij je terug uh, voor dit moment. Dankjewel, Aline Bekkers. Martijn, ben jij eigenlijk duurzaam? Ik uh, ben redelijk duurzaam, ja. Ja? ja. Ik denk het wel. Ik spoel het toilet bij een kleine boodschap met, met weinig water door en zo. Maar nou ja, goed, dat soort dingen. Ja. Mooie vraag. Dat ja. Wel. Dankjewel. Ja, het is belangrijk om je zo te leren kennen. Ik zit hier ook niet vaak. Um, Een trofee voor de allerbeste sportdocumentaire ooit, daar gaan we het over hebben. Dat is simpel gezegd het verhaal achter de Herman Kuiphof trofee die vandaag uitgereikt zal worden. De trofee wordt uitgereikt op het Ice Sport filmfestival. Een filmfestival waar sportdocumentaires in het zonnetje worden gezet. Juryvoorzitter Jan Janssens zal de prijs uitreiken. Goedemorgen meneer Janssens. Goedemorgen. De beste sportdocumentaire ooit. Ja, hoe zijn jullie te werk gegaan? Nou, dat is op de volgende manier gebeurd. Uh, wij, wij zijn uh, van de opleiding Sportmanagement te ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam. Mm -hmm. En we hebben bij studenten en docenten hebben we geïnventariseerd Wat voor een uh, documentaire zijn jullie naar bijgebleven? Maken ze een lijstje voor ons. Dat hebben we een heleboel gedaan. We hebben dat ook uh, buiten ons gebouw nog uh, gevraagd. Uh, mensen uit de media, uit, uit journalistiek, uit sportschrijverij. En uh, zo hebben we een heleboel lijstjes uh, bij elkaar gekregen. Uh, die hebben allemaal op een, uh, al die films op een rijtje gezet. Uh, maar toen hebben we niet eenvoudig geturfd, want uh, niemand heeft echt het uh, totale overzicht over wat er allemaal verschenen is. Toen hebben we op grond daarvan hebben we selectie gemaakt van uh, zo'n 25 documentaires en die hebben we met een jury van vier personen, twee studenten en twee docenten hebben we die bekeken. Dus uh, daar zijn we van de, dromen, van de zomer uh, druk mee geweest. Ja, het moet leuk zijn geweest, toch? Ja, ja, was ook heel leuk. Want uh, het, het, het, er zitten echt uh, ja, prachtige pareltjes tussen. Nou, wat heeft u met die 25 documentaires gedaan? Nou, van die 25 hebben we er eentje uh, gekozen. En, en dat, die krijgt vandaag uh, de, de wisselbeker voor de meest opmerkelijke uh, productie van de afgelopen vijf jaar. Uh, en daarnaast hebben we er uh, vijf uh, ge genomineerd voor uh, de titel van uh, de beste documentaire aller tijden. Uh, Eén van die vijf die krijgt vanavond uh, de Herman Kuiphoff trofee. Ja, die, die vijf welke, films? welke? Ik wil weten welke. Een avond uh, maar komen. Even hey, dikkie. Uh... Zullen we dan maar de vijf films die die die ja die kans maken erop uh, eventjes uh, doornemen. Prima. Ajax. Daar hoorden zij Engelen zingen. De Erfenis van Red Rum. Johan Cruijff en un Momento Dado. Senegal surplace en the Other Final. Ja. Waar onderscheiden zij zich in, in in ja in de grote lijnen in ten opzichte van andere uh, sportdocumentaires? Um, de... De criteria waar wij ze op hebben beoordeeld, uh, dat, dat ze onder andere, ja, raken de documentaires je. Ja. Als je als kijker, uh, je kijkt naar die, uh, naar die documentaires en doet het wat met je. Word je erdoor geroerd of word je daardoor, uh, ja, geeft het een ongemakkelijk gevoel? Uh, wat, wat heeft het teweeg gebracht bij de kijker, maar ook wel eigenlijk daarbuiten? En uh, om, om dan voorbeelden te geven... En Om Momenten Daden, dat is zo'n film waarin uh, een aantal mensen... die, die, die heel sterk uh, beïnvloed zijn door Cruijff in zijn, Barcelona, in zijn tijd in Barcelona. Dus uh, die, die vertellen daarover. Die vertellen uh, ja, hoe belangrijk Cruijff was voor de emancipatie van Catalonia. Uh, dus dan raakt het je als kijker, maar heeft het ook uh, zegt het ook iets over de betekenis van sport... in dit geval van, van Cruijff in het bijzonder, voor een uh, hele andere mensen... Die Other Final is ook zo'n zo film waarbij, um, nou ja, daar, daar is het, uh, wordt geslag gedaan van een hele bijzondere wedstrijd... die in uh, 2002 plaatsvond, Ten tijde van de finale van de WK in, in uh, Japan en uh, Korea werd er een, een andere finale ook gespeeld. En dat was een, een finale tussen de twee landen die het laagst op de ranglijst stonden van de FIFA... Um, en ja, dat is een enorm spektakel geworden. Dat was een wedstrijd tussen Bhutan en, en uh, Montserrat. Uh, twee hele onbeduidende landjes op de Fifa-ranglijst. Kleine landjes ook. Uh, het Himalaya staatje Bhutan en een uh, ja, vulkaan eiland in de in de Caribische zee uh, Montserrat. En de mensen die daar aan die wedstrijd hebben meegedaan, ja, die beleefden ja, het, het evenement van hun leven. Maar ook de bevolking van die beide staatjes uh, was daar enorm door gegrepen. Centraal staat eigenlijk dat sport en uh, ja, uh, eigenlijk verbroedert: dat, dat sport meer is dan alleen de sport zelf. Nou, dat komt in die halve final komt dat heel duidelijk naar voren. Ja. Ja, nee, duidelijk. Um, de, de, alle vijfde films die nu kans maken op de, op de Herman Kuipel trofee komen allemaal uit de periode 2000-2004. Terwijl nou, volgens mij in Nederland al heel lang sportdocumentaires worden gemaakt. Uh, hoe kan het dat juist in die periode uh, de beste sportdocumentaires zijn gemaakt? Ja... Nou, dat, dat is toch wel een beetje toeval. Ze dus hadden ook wel iets eerder en ook wel iets later gemaakt kunnen worden. Maar heel veel eerder toch eigenlijk ook weer niet hoor. Tenminste dan, dan uh, ja zeg maar, voor de jaren negentig van de vorige eeuw was de spoeling echt heel dun. Uh, er wordt, uh, ja, vanaf de jaren zestig worden er wel sportdocumentaires gemaakt. Uh, maar dat gebeurde toen nog heel sporadisch. Uh, Herman Kuip, de naam die we aan ons trofee verbonden hebben... Uh, is, is een van de pioniers geweest. Hij heeft in 1960 de eerste documentaires gemaakt. Uh, vandaar dat we uh, ja, hem eigenlijk nog eerder door die, door die trofee naar hem te vernoemen. Uh, maar vanaf de jaren negentig is het pas uh, wat drukker geworden, zullen we maar zeggen. En, uh, ja, dat, dat is sinds die tijd is dat een, een redelijk constante aanvoer geweest. Het, ja, er zat toevallig... In onze selectie zitten daar een aantal films uit ja, 2000, 2002, 2004. Dat, dat is een, uh, ja, een, kort, een korte periode geweest. Maar ook, uh, ja, er zijn ook prachtige films daarna nog gemaakt. Dus die hadden er ook bij kunnen zitten. Maar dat is niet het geval. In ieder geval, vanavond uh, raakt u maar de Herman Kuip-Trofee. De prijs voor de beste Nederlandse sportdocumentaire ooit. Jan Jansens, dank u wel. Geen dank, graag gedaan. De Holland-Amerika-lijn. Met Wouter Zantingen. Nog 27 dagen te gaan tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Elke week volgen de verkiezingen op de voet met onze verkiezingsexpert in Washington. Na de debakel voor Obama van vorige week lijken de kansen op een plekje in het Witte Huis nu te keren. Romney heeft de leiding in sommige peilingen voor het eerst overgenomen van de huidige president. Hoog tijd om te bellen met onze correspondent in Washington, Wouter Zantingen. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zijn de democraten al in totale paniek? Ja, het is grappig dat je dat zegt inderdaad. Uh, er is behoorlijke paniek uitgebroken in de democratische kant. Uh, wat je ziet uh, is dat uh, wanneer de republikeinen achterstaan in de peilingen, zoals de afgelopen weken het geval was, dat zij het uh, gaan zoeken bij complottheorieën. De peilingen zijn natuurlijk, of de hele media is tegen ons... Maar zodra de Democraten ook maar één punt achter staan in een peiling, dan uh, ja, breekt totale, totale paniek uit. Ja, want in sommige peilingen is Romney-Obama als een vuurpijl voorbijgeschoten. Uh, uh, uh, na de debatten, eigenlijk na het eerste presidentiële debat, zijn debatten in de VS zo belangrijk? Ja, er werd van tevoren gezegd dat de debatten uh, niet zo zouden gaan uitmaken. Hè. Obama stond dan zo van voor, ver voor. Mensen dachten van dit wordt een inkoppertje voor hem. En uh, in het verleden is ook wel gebleken dat de debatten vaak niet zo'n groot effect hebben. Voor John Kerry, die uh, won zijn, uh, al zijn debatten tegen Bush uh, tijdens de verkiezingen in 2004, maar verloor toch de verkiezingen. Uh, maar dit blijkt toch uh, geval te zijn dat ze uh, ja, een enorm, uh, uh, ja, enorme reactie hebben uitgelokt. Twaalf uh, punten uh, verschil, zelfs in uh, sommige peilingen, tussen uh, voor en na uh, debat, waar uh, Ron in de peilingen staat. Dus het, het, na, het gaat natuurlijk wel nog even door. We gaan even kijken of het de uh, komende dagen weer wat terugzakt. Dat zie je vaak met dit soort dingen. Bijvoorbeeld uh, Obama uh, tijdens zijn grote uh, uh, speech, tijdens het, uh, de conventie... ...zien die ook weer wat achteruit in de peilingen daarna. Het zou goed kunnen dat hij, uh, Romney weer terugzakt. Maar ja, dit is wel de opleving die hij nodig had. Nou, doet Romney het zo goed of doet Obama het eigenlijk zo slecht? Dat is een hele goede vraag. Uh, het is uh, waarschijnlijk zo dat uh, Obama het heel erg slecht deed... Hij kwam op zijn, uh, ja, al zijn slechte punten kwamen naar boven. Hij was heel professorisch. hij was chagrijnig. Het was duidelijk dat hij, te zien dat hij liever ergens anders was. En een en Romney aan de andere kant. Kijk, veel mensen hadden tot het, het debat aan toe Romney nooit echt gezien. Romney werd gezien als een karikatuur. Hij werd, uh, erg, uh, is hier heel erg weggezet in spotjes. En op, voor het eerst zagen mensen de echte Romney. Want Romney heeft natuurlijk ook wel veel kwaliteit en hij is ook wel een goede debater. En opeens zagen mensen die echte man, toen dus dachten ze opeens van... Weet je, zo gek is hij eigenlijk niet. Ja, waar, kom, waar komt dat door? Is hij, heeft hij zijn tactiek gewijzigd? Ja, uh, Romney is uh, in de speech naar uh, het midden opgeschoven. Hij uh, heeft uh, gebroken met al zijn uh, hele conservatieve standpunten, waar hij zich duidelijk niet, uh, niet goed bij thuis vond. Dat zie je ook wel, als hij die moet uitdragen, dan komt hij hout terug over, dan, ja, dan is hij niet geloofwaardig. En uh, nu hij in het uh, midden weer zit, dan, ja, dan, dan komt natuurlijk een Romney boven. Komt er wat meer charisma uit en uh, ja, dat werkte in zijn voordeel. Ja, zijn uh, familie heeft daar ook nog een rol bij gespeeld, begrijp ik. Ja, dat klopt. Uh, Stu Stevens was, uh, is de, was de grote leider van de campagne van de Romney. En die had tegen hem gezegd dat hij uh, ja, rechts moest blijven zitten. Maar ja, het ging steeds slechter hè? en Romney zakte steeds verder achteruit in de peilingen. En op een gegeven moment heeft uh, Romney's zoon, uh, Tech Romney, uh, uh, samen met zijn vrouw een soort van revolte geleid. En tegen Romney gezegd: Jij moet doen wat je natuurlijk wil. Jij moet gewoon naar het centrum opzoeken, zoals jij ook het gouverneurschap in Massachusetts hebt gewonnen. Jij moet je uh, uh, uh, gematigde man uh, uh, uitdragen die je ook bent. En zo win je de verkiezingen. En, uh, en ja, die strategie lijkt nu dus wel uh, uh, succes te hebben. Ja, onder welke bevolkingsgroepen heeft Romney dan nu zoveel stemmen gewonnen? Ja, dat is inderdaad wel bijzonder. Uh, Romney uh, stond ontzettend achter bij vrouwen, uh, dat heeft heel erg te maken met uh, uh, issues zoals abortus. En met uh, anticonceptiemiddelen, of die wel of niet, hier in het zorgpakket moeten uh, zitten, in het basispakket. En uh, uh, ja, omdat woning steeds al die conservatieve standpunten heel erg aanhing, uh, was hij heel erg impopulair bij vrouwen. Nu hij dus naar het midden opschuift, heeft hij heel erg gewonnen bij vrouwen. Hij kwam er inderdaad wel charmant over en uh, hij heeft die groep teruggewonnen waar hij uh, heel erg achter lag. Uh, de draai die Romney heeft gemaakt, uh, die is uh, uh, uh, ja, wellicht beslissend geweest... voor het winnen van het debat. Of, of, uh, ik wil er toch nog even op doorgaan. Of was Obama nou echt zo slecht? Ja, het is, het is uh, moeilijk te zeggen. Het, het heeft ook erg te maken gehad met de, het uh, debat, met de setting... met de vragen van de, die gesteld werden, die niet heel erg scherp waren. De man die het debat leidde was al 80 jaar oud... en die zat eigenlijk half te slapen. Ja. Uh, maar Obama heeft ontzettend slecht gedaan. Elke aanval op hem heeft hij niet opgereageerd. Er zijn bepaalde dingen gezegd die niet echt waar zijn... of die ja, erg verdraaid waren. Maar ja, Obama verdedigde zijn eigen uh, presidentschap helemaal niet. Er werd bijvoorbeeld gesproken over Medicare... ...dat er de 712 miljard dollar die zogenaamd wegsnijdt... ...wat eigenlijk niet waar is en wat ook in het uh, plan staat van, van Ryan, de vicepresident van Romney. En uh, dat soort zaken, Ron, Obama deed daar helemaal niks tegen. Hij liet het gewoon allemaal langs zich heen gaan. Ja, en dat, dat, dat was gewoon niet handig. Hoe heeft het Obamakamp daarop uh, gereageerd? Meteen heel erg teleurgesteld of strijkbaar? Uh, teleurgesteld, veel paniek bij, uh, bij allemaal bloggers. En uh, wat ze nou aan het doen zijn is... Uh, Michelle Obama en, en, en president Clinton, de oude president... die zijn allemaal uh, weer nog verder ingeschakeld inges, uh, uh, om uh, naar alle uh, swing states te gaan... Hè, de staten waar de verkiezing gewonnen of verloren wordt... om uh, nog meer speeches te geven. Want het uh, blijkt wel, als deze verkiezing gewonnen wordt... dan wordt het eigenlijk niet gewonnen door Obama... maar wordt het eigenlijk gewonnen door de oude president Clinton. Ja, en, en Romney dan? Is hij in staat op dit moment om deze voorsprong nou gewoon vast te kunnen houden? Eerlijk gezegd denk ik van niet. Er komen nog twee debatten aan... Obama is nu gewaarschuwd, hij heeft echt een uh, wake-up call gehad. En uh, dit soort effecten van die debatten, wat je ziet, dat het uh, na een paar dagen weer op weg hebt. Obama uh, uh, staat in de meeste peilingen nog wel een beetje voor. Uh, het is in ieder geval weer een, een, een, meer een close race geworden. Hè? Het leek gewoon zo dat Obama zo ging uitlopen dat hij uh, ja, ontslaanbaar was. Maar ja, nu, uh, ik denk dat Obama nu al wakker genoeg is geworden om we het... Terug te gaan doen. Maar, maar die tv-debatten ja, werkt het eigenlijk een beetje zo als, als de waan van de dag? Uh, dat, dat na een paar dagen, ja, dan, dan worden de foutjes van Obama of Romney uh, ja, toch wel eigenlijk weer een beetje vergeten. Hoe zit dat zo? Ja, ik denk dat dat inderdaad zo is. Dat het uh, gebeurt. Ik uh, bedoel, er gebeurt ook zoveel uh, uh, in het land nu met de campagnes en zo. Wat ook heel erg belangrijk is wat de economie verder gaat doen, wat er verder in het Midden-Oosten gaat gebeuren. Uh, wel interessant trouwens dat 20% van de mensen in Amerika. Uh, uh, nu al stemmen. Hè? Dus uh, als, als uh, Romy nu over in de peiling staat, wordt op dit moment ook al gestemd. Dus uh, we kunnen ook wel gaan zien wat dat voor gevolgen heeft. Ja. Uh, maar inderdaad, uh, ja, we, gaan, we gaan zien hoe dat uh, uitpakt. We gaan even naar de dag van vandaag, want het volgende debat tussen de twee presidentskandidaten is uh, pas over iets meer dan een week. Nog even kort, uh, uh, uh, morgen moet ik trouwens zeggen, dan staan de twee kandidaten voor het vicepresidentschap tegenover elkaar. Kunnen we daar nog wat van verwachten? Ja, dat wordt leuk, want uh, je ja, hebt Brian. Dat is een echte ideoloog die ook wel echt verstand van zaken heeft. En je hebt Biden die nogal bekend is als een flap uit. En die nogal wat controversiële dingen zegt. Dus het zou nog wel een grappig debat kunnen worden. We gaan er volgende week met je op terugblikken. Wouter Santien vanuit Washington. Hartelijk dank.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 zometeen in de ochtendkranten op deze vroege ochtend van woensdag 10 oktober 2012. U luistert naar Nu Al Wakker. Uh, we gaan even terug naar een paar uur geleden. Want uh, Robert, uh, uh, toen stonden wij hier al buiten de studio te kijken wat er gebeurde. Uh, een en al herkenning. Mannen in Thunderbirds pakken. Mannen in Thunderbirds pakken die een medley speelden van uh, TV Tunes. Dat is de enige manier waarop we het kunnen samenvatten. De Mirakelse TV Tunes coverband. We gaan even terug naar Ieder Vannacht. Van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar de weg naar morgen. Jij ziet het leven lang. De weg naar morgen, een onvoorspelbaar spel. Wie weet wat het leven ons biedt. Je maakt je zorgen, de wereld. In the goud. Gonna have me some fun to last a lifetime. Maybe you will fall in love. Celebrating the sun, dropping emotions, taking you over. De tijden, de tijden. Nee, het leven spot je niet. Na De Mirakelse TV-Tunes coverband. Ze waren eerder uh, deze nacht te horen bij Nog Steeds Wakker. Toen waren ze hier live in de studio. Ja, En wij wilden er toch ook wel graag iets van meepikken. De Mirakelse TV-Tunes coverband. Het is vandaag de dag van de duurzaamheid. Uh, veel mensen realis realiseren zich echter niet... dat de duurzaamheid een belangrijk punt is op de agenda. Ja, U hoorde al eerder in de uitzending uh, Ralien Beckers. Zij is jongerenvoorzitter Duurzame Ontwikkeling voor de VN. En zij zit bij ons in de studio... Raleen. hi. je zei in het vorige gesprek uh, dat, je, dat, ja, dat je merkt dat er vooral onder de jongeren uh, een behoefte is aan, om, aan informatie over duurzaamheid. Uh... Nee, Je zegt net, uh, heel veel mensen realiseren zich nog niet dat het belangrijk is. Maar ik denk dat het ook niet op de agenda wordt gezet. Dus zowel bij politiek als uh, heel veel in de media ontbreekt het onderwerp enorm. Daar vind ik het leuk dat we hier nu eens even over kletsen. Ja. Maar je merkt toch dat het niet echt heel erg wordt uh, ja, wordt op de agenda wordt gezet. En zo gaat het natuurlijk ook terug naar de maatschappij. Uh, als er niet over wordt gepraat in het publieke debat... dan is het ook moeilijker om je te gaan realiseren... Dat wat er nou eigenlijk allemaal speelt. En, uh, dus ik vind dat twee kanten hebben. Want wat je inderdaad merkt als ik met jongeren spreek: degenen die er nog niet iets van weten, die vinden het wel ontzettend interessant. En die denken: nou, vertel me maar eens meer. Want het gaat over mijn toekomst. Het gaat over onze gezamenlijke toekomst, waar toch heel veel uh, te gebeuren staat. Uh, al dan niet negatief of positief. Ja. Maar uh, dat blijkt wel echt flink aan te slaan. Maar ja, als dat vervolgens en niet uh, in de politiek geen issue is, blijkbaar terwijl het wel zou moeten zijn. En ook uh, niet echt iets op tv uh, erover te zien is, bijvoorbeeld, dan bereikt het natuurlijk nooit. Het grote publiek. Maar kan, kan het komen door het feit dat ja, duurzaamheid misschien niet zo'n heel sexy onderwerp is? Nou, vind je het niet zo sexy dan? Waarom niet? Nee, nee dat, dat <laughs> vraag ik aan jou. Zou dat, zou dat kunnen? Nou, het heeft natuurlijk wel nog zijn nou, niet of, ik weet niet of het nog heeft... maar het heeft wel een oud ge geitenwolle sokken-imago. Ik denk dat we daar wel al langzaam vanaf zijn. Maar dat is natuurlijk wel een soort van uh, erfenis die er nog aan hangt. En dat is misschien een beetje jammer. Omdat dat de toon is die aan het begin wordt gezet. Terwijl ik momenteel denk dat het absoluut niet meer uh, dat geitenwolle sokken is. Het is helemaal niet meer het linkse activisme waar het alleen maar om draait. Maar het is ontzettend interessant geworden. Het is gewoon een serieuze business case. We kunnen niet meer anders dan duurzaam ontwikkelen. Zeker in het bedrijfsleven zien ze dat al... Heel erg in. Dan denk ze echt, we gaan nu de andere kant op. Dan is het voor onszelf ook niet meer uh, houdbaar straks om ons bedrijf te kunnen runnen. En dat geldt voor eigenlijk voor iedereen. Ja, uh, het gaat over onze toekomst. Maar het gaat natuurlijk, als we het hebben over de politiek, ook over onze belastingcenten. Laten we het maar gewoon benoemen. Uh -huh. uh, uh, uh, uh, maatregelen ter bevordering van duurzaamheid kosten op dit moment geld. Uh, regelingen die daarvoor zijn, die kosten ons met z'n allen geld. Is het ook niet zo dat in deze moeilijke economische tijden het, het wellicht niet gek is dat mensen niet bereid zijn om te focussen op duurzaamheid. Ja, ik uh, snap dat punt en het wordt natuurlijk heel veel gebruikt. En uh, dat is wel een beetje eenzijdig, want ik denk dat je aan de andere kant ook uh, groen duurzaamheid kan gebruiken om uit zo'n crisis te komen. Als je echt sterk uit een crisis wil komen, dan ga je dat niet door korttermijn oplossingen. Dan ga je kijken naar hoe gaan we nou echt zorgen dat we een serieus stabiele economie creëren. En dat komt door te investeren in lange termijn. Dan kunnen en we dat niet in dan niet beter over een paar jaar doen als we de, nou, als we de crisis dat, weer een beetje achter de rug hebben? Dat denk ik dus niet. Nee, want ik zeg het is een weg uit de crisis. Dus dan moet je daarvoor durven inzetten tijdens de crisis. En dat is inderdaad best wel een beetje eng... voor zeker de politici, om daarop in te gaan zetten. Maar uh, er is eigenlijk niet echt een andere weg. Maar het is natuurlijk wel... ja der, het is nu nog niet super uh, rendabel alles. Dus we moeten echt veel meer blijven innoveren... investeren in onderzoek en ja. ontwikkeling. Zoals die zonnecellen die echt de grijze uh, stroom... uit de markt aan het prijzen zijn. Maar we moeten er wel op inzetten, want Nederland loopt er echt op achter. Maar op het moment dat je tegen iemand moet gaan zeggen... nou, u mag uh, straks nog... Een een half jaar langer gaan doorwerken... we verhogen die AOW-leeftijd nog weer een stukje... zodat we iets aan duurzaamheid kunnen doen... dan moet je wel met een verdomd goed antwoord kunnen komen. Ja, maar je moet natuurlijk wel een beetje in perspectief brengen... als jij twee dingen die totaal los van elkaar staan opeens aan elkaar gaat verbinden... dan is dat niet echt het meest uh, relaxe argument, denk, denk ik. zal ergens vandaan moeten komen. Nou ja, maar als je eens kijkt naar wat, waar het geld sowieso naartoe gaat... dat is ook niet alleen maar naar duurzame energie. Dat zijn ook de fossiele bronnen die indirect allerlei subsidie krijgen. En zo krijg je geen eerlijk speelveld. Dus we moeten echt goed gaan kijken hoe wij onze economie inrichten. En momenteel is die niet uh, heel erg houdbaar voor de toekomst op lange termijn. En dat is iets waar heel serieus naar gekeken moet worden. En er moeten misschien wel interessante stappen worden gezet. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Dankjewel voor dit moment, uh, Ralien Bekkers. We gaan het straks nog met je hebben over jouw rol als voorzitter duurzaamheid bij de Verenigde Naties, wat ongetwijfeld ook een uh, interessante functie moet zijn. Het is enkele minuten over half zes. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1 met... Het Nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven Vera Simons. Goedemorgen. Meer dan de helft van de coffeeshopsbezoekers in Rotterdam... gaat zich waarschijnlijk niet registreren als straks de wietpas in heel Nederland wordt ingevoegd. 40 zegt in het vervolg softdrugs bij de niet gedoogde verkooppunten te gaan kopen. Dat blijkt uit een onderzoek van interval in opdracht van gemeente Rotterdam. De Maastad heeft in totaal 43 koffieshops... die door zo'n 100.000 bezoekers uit de regio Rotterdam-Rijnmond worden bezocht. Mitt Romney heeft laten weten dat als hij verkozen wordt tot president... hij geen specifieke wetgeving tegen abortus zou willen invoeren. Romneys reactie is een geruststelling voor vrouwelijke kiezers... die overwegen om op de Republikein te stemmen. In de afgelopen weken heeft hij een aantal stappen in de richting van het politieke centrum gezet... als poging om nieuwe onafhankelijke kiezers te trekken voor de verkiezingen van 6 november. En de Verenigde Staten en Japan moeten leren van de eurocrisis... en op korte termijn met goede plannen komen voor de aanpak van hun staatsschuld. Dat zeggen economen van het IMF tijdens de jaarvergadering in Tokio. Japan en de Verenigde Staten kampen allebei met een torenhoge staats staatsschuld... die op de termijn tot onrust zou kunnen leiden op de financiële markten... Door de grote problemen in de eurozone zijn beide landen voorlopig echter nog steeds populair bij investeerders. Zij zien de beleggingen in Japan en Amerika als een veilig alternatief voor investeringen die eerder in Europa werden gedaan. Helaas op dit moment de Japanse beurs Nikkei, de Japanse beurs Nikkei die daalt toch nog steeds sterk en die staat op dit moment op zo'n 1,70% in de min. Dit als gevolg van een nachtverlies op de Amerikaanse en Europese markten. En dan nu het weer met Stijn van Antwerpen.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 Tenzij het over voetbal gaat. Maar een heel ander verhaal. Uh, de economische samenwerking namelijk, die viert hoogtij. En er zijn veel bedrijven die op beide gronden succes hebben. In het kader daarvan wordt morgen bij Miele Nederland... de Nederlands-Duitse prijs voor de economie 2012 voor de vijfde keer uitgereikt. Aan de telefoon de organisator van die prijs, Niels Koekoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Om te beginnen, de prijs wordt nu dus voor de vijfde keer uitgereikt. Hoe is het idee ooit tot stand gekomen? Uh, nou, het idee was uh, om eigenlijk uh, de go goede economische samenwerking die er is. en de succesvolle projecten die er zijn, grensoverschrijdend. om daar uh, een keer aandacht aan te besteden. en die uh, succesvolle projecten in het zonnetje te zetten. Ja, en, en, en dat zijn succesvolle projecten. noem, noem eens iets. Nou, bijvoorbeeld. Uh, uh, dit jaar is uh, uh, genomineerd uh, het bedrijf Hunkelmuller, wat we allemaal kennen vanuit Nederland. Ja. Uh, dat is op dit moment de, grootst, of de snelst groeiende Nederlandse retailketen in Duitsland. Wat natuurlijk uh, best wel een bijzondere prestatie is. Die zijn daarvoor genomineerd. Uh, een ander project uh, in een hele andere sector bijvoorbeeld is een uh, grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van... Uh, elektrische aandrijving voor vrachtwagens en bussen. Het is een heel groot Duits bedrijf dat voor de ontwikkeling van een uh, nieuwe techniek de samenwerking heeft gezocht met een Nederlands bedrijf en uh, in die uh, samenwerking een heel mooi nieuw product heeft ontwikkeld. Dus het zijn eigenlijk bedrijven op hele verschillende terreinen. We proberen ook altijd een uh, goede dwarsdoorsnede te krijgen van wat er uh, gebeurt en, uh, en die bedrijven te nomineren. Ja, kanshebbers voor de prijs komen uit zowel Nederlands als Duitsland. Um, ja, hoe is die lijst van kanshebbende bedrijven ontstaan? Uh, nou, in eerste instantie zetten wij de inschrijving altijd open voor de bedrijven zelf. Dus zij kunnen zelf hun projecten of hun, hun bedrijf uh, aanmelden voor die prijs. Vervolgens uh, pakken wij uit die uh, grote pool van aanmeldingen gaan wij een selectie maken. Dat doet onze directie, daar zitten ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in. Die pakken daar de beste projecten uit. En nou, wat wat dan voor criteria wordt dan, worden er dan op gelet? Nou, dan wordt uh, gelet op uh, de mate van, uh, van grensoverschrijdende samenwerking die er uh, in voorkomt. Er wordt gelet op het uh, succesvol uh, zijn van het uh, project of bedrijf. Dus er zijn een aantal criteria waarbij uh, wordt naar gekeken. En uh, uiteindelijk worden die bedrijven die genomineerd worden door ons op uh, onze website gepubliceerd. En dan kan het publiek uh, daarop stemmen. Dus het is uiteindelijk een publieksprijs. Ja, het, het, ik, ik moet eerlijk zeggen, het is allemaal wel, wel leuk en aardig. Zo'n zo Nederland-Duitsland prijs eigenlijk. Maar de pri voor bedrijven, waarom is deze prijs voor bedrijven zo belangrijk? Nou, voor bedrijven is het natuurlijk een hele mooie erkenning van hun succes en hun inspanningen die ze doen op het uh, grensoverschrijdende zakengebied. En het is natuurlijk ook een hele mooie publiciteitsprijs om te krijgen. Dus voor bedrijven is het een grote eer. En we hebben ook in het verleden gezien dat het ook voor het bedrijf zelf intern een hele goede motivatie kan zijn. Het spoort medewerkers aan. Het geeft een soort wijgevoel van we gaan er met z'n allen voor om die prijs te winnen. Dat is eigenlijk heel leuk om te zien. Het is eigenlijk een soort van aanmoedigingsprijs. Ja, zo kun je het ook zien. Nou, misschien een aardig bruggetje. Het is vandaag de dag van de duurzaamheid. Speelt dat nog een rol bij deze prijs? Ja, absoluut. Duurzaamheid is ook een van de criteria die wij uh, hanteren. Of in ieder geval iets waar wij uh, grote waarde aan hechten. Dus Er zijn in het verleden ook al uh, vaak projecten geweest die een duurzaam karakter hebben. Bijvoorbeeld uh, het project van Green Wheels. Uh, dat kennen we ook allemaal. Ja. Uh, het uh, autosharingbedrijf, wat ook in Duitsland heel succesvol is... Dus uh, we kijken zeker ook, vorig jaar hadden we een uh, bedrijf dat uh, zonnecellenprojecten doet in Duitsland. Dus dat is zeker ook een, uh, een groot criterium. Ja, de prijs wordt dus uh, vandaag voor de vijfde keer uitgereikt. De Nederlands-Duitse prijs voor de economie. Niels Koekoek, bedankt voor uw uitleg. Ja, graag gedaan. ja, dat moet een uh, mooie zijn om ook te horen. Onze studiogast nog steeds, Ralien Beckers, jongere vertegenwoordiger, duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Uh, ook zo'n uh, zo ondernemersprijs doet toch weer wat met duurzaamheid. Uh, zie je dat veel tegenwoordig? Ik zie heel veel op het gebied van duurzaam ondernemen. En dat is natuurlijk enorm aanmoedigend. Ik denk zeker ook jonge ondernemers zien dat het heel interessant is om uh, te gaan kijken wat heeft duurzaamheid nou voor betekenis in mijn bedrijf. En hoe kunnen wij nou een interessante business opzetten. En dat gebeurt enorm veel. Ik denk dat middenkluimbedrijf, uh, ja, duurzame ondernemingen... echt wel flink aan het boemen zijn. En sowieso het bedrijfsleven vind ik momenteel enorm bezig zijn met duurzaamheid. En dat moedig ik heel erg aan. Ja. Uh, we gaan nu even naar, naar het feit dat je jongere voorzitter bent... Uh, bij de uh, jonge vertegenwoordiger ja, bent bij de, ja. bij de VN. Uh, hoe, hoe word je zoiets? Je moet solliciteren, dus uh, alvast voor mijn toekomstige collega... dat kan in maart of in uh, februari 2013. Kijk. Um, ja, ik heb gewoon gesolliciteerd. Ik wist al heel lang van de functie en ik dacht... nou, dit lijkt me zo ontzettend tof, dat gaan we gewoon proberen. En ik zat al wel een beetje in het wereldje. Ik deed al heel veel met jongeren en duurzaamheid... En, uh, dat klinkt een beetje vaag. Ik wil het je heel graag vertellen. Ja, heel graag. Dus, uh, nee, ik uh, zit bij NJR, de Nationale Jeugdraad. En daar zijn allerlei werkgroepen. Onder andere een over duurzame ontwikkeling. zitten allemaal jonge mensen die met elkaar projecten opzetten. Bijvoorbeeld een gastlesprogramma. Of een project over groene werkgelegenheid. Van alles nog wat. En daar was ik al heel actief. En daar ben ik ook anderhalf jaar voorzitter van geweest. Dus daarin zitten ook de jonge vertegenwoordigers. Die zijn daar dan. Dat is eigenlijk hun vaste achterban, om het maar zo te zeggen. Dus ik zat al heel erg in het uh, in, in de het, kweekvijver. In, ja, Beetje wel, Maar iedereen die maar wil, kan solliciteren uh, voor de functie. En dan word je uh, verkozen, uiteindelijk komen twee finalisten... en die worden verkozen door de Algemene Vergadering van de Nationale Jeugdraad. En uh, dat zijn 36 ongeveer jonge organisaties van Nederland heel erg breed. En die kiezen wie zij uh, als vertegenwoordiger willen. En dat ben ik sinds maart 2012. Dus uh, tweejarige functie. Nu ben ik de junior, straks de senior. En um, dat uh, duurt twee jaar lang. Dus... Uh, ja. Nog wel even te gaan. Je, je moet wel een, een heel gedreven soort mens zijn, denk ik ook. om zo'n uh, functie te vervullen. Waar, waar, waar, komt die, waar komt die gedrevenheid vandaan? Waar, waar, waar haal je het vandaan? Waar... Nou, ik. Ik, denk, ik vind duurzaamheid zoiets ontzettend belangrijks. En ik heb een paar jaar geleden, toen ik nog flink jong was, ingezien dat dit eigenlijk de kant is die we op moeten. En langzamerhand gaan steeds meer mensen inzien van ja, zoals we nu omgaan met onze grondstoffen, met onze uh, spullen, met onze gedrag dat, en, en met onze aarde. Dat kan eigenlijk niet meer, want je ziet op allerlei manieren dat er allemaal negatieve effecten door ontstaan. En ik dacht, hé, hey, dit klopt niet, daar gaan we wat aan doen. En uh, zo ben ik een beetje met duurzaamheid bezig gaan. en dan zie je hoeveel veel mensen ermee bezig zijn, zo enthousiast, zo leuk... dat dus je hele goede dingen kan doen voor de wereld... maar ook net zo goed voor jezelf. En uh, dat motiveert enorm ook allemaal jonge mensen om je heen... die net zo denken van, hé, hey, we moeten gewoon uh, door... en we moeten gewoon op een andere manier bezig gaan. En dat uh, ja, stimuleert mij steeds meer om uh, er flink voor te gaan. Ja, en dan ben je jongerenvertegenwoordiger uh, voor de Verenigde Naties. Ja. Betekent dit nou uh, het, het, het, het sexy leven van heen en weer pendelen tussen Nederland en uh, in New York? Of nee, dat... is, is, is Nederland wel echt de standplaats? Ja, in principe ben ik jongerstegenwoordiger van Nederland. Dus mijn dagelijkse bezigheid is met jongeren spreken. Ook met Nederlandse bedrijfsleven en politiek spreken over wat de jongeren nou belangrijk vinden. En op de agenda willen en vinden dat er nu echt wat moet gebeuren. Maar er zijn inderdaad twee toppen waar ik naartoe ga. Dat is de uh, Commissie voor Duurzame Ontwikkeling. Dus afgelopen juni ben ik naar Rio geweest, waar Rio plus 20 was. Enorme wereldtop waar alle wereldleiders naartoe kwamen. Heel erg bijzonder. En dat was mijn eerste conferentie. En straks in november ga ik naar Qatar of All Places voor de Klimaattop. En dat zijn twee toppen die ik naartoe ga. Dus klimaat en echt duurzaamheid. Ja, en dan uh, ja, ik neem aan dat je uh, machtige mensen spreekt. Uh, <lacht> mensen die, ja, die, die een vinger in de pap hebben in ieder geval. Is wel de bedoeling. <lacht> Hoe drijf jij die mensen zo dat jij uh, voor het voor elkaar kan krijgen wat jij wil? Nou, ik hoop dat ik dat op een bepaald moment voor elkaar kan krijgen. Maar ik denk als wij als jongeren heel duidelijk aangeven waar het nou eigenlijk over gaat... en dat het over onze toekomst gaat, waar zij ook heel erg op moeten letten... aangezien wij straks de werknemers zijn, wij straks de werkgevers zijn, de consumenten. Dus er is wel daadwerkelijk een belang die ook voor de mensen die nu de beslissing nemen interessant is. Dus als jij in staat weet te zijn om uh, jouw visie over te brengen... maar ook echt op een manier waar zij iets mee kunnen... dan uh, kan het nog wel eens gebeuren, maar ja, het is... Uh, wel flinke werken te doen, maar dat vinden wij heel erg leuk. Lukt het al een beetje? Ja, nou, we hebben wel echt heel veel mensen die er voor openstaan. Zo waren we twee weken geleden op Springtime Festival voor Duurzaamheid. En daar was ook voor Dick Benschop, de CEO van Shell Nederland. En die stond er ook enorm voor open, om eens met ons gaan praten. En zo waren er echt enorm veel anderen. Die zeiden, nou, wij vinden het ontzettend interessant wat jongeren nou vinden... en wat jullie vinden over duurzaamheid binnen ons bedrijf. Nou, als je daar binnen kan komen en kan zorgen dat je met een goed verhaal bij, aan, om tafel zit... dan is het prima. Ralien Beckers, uh, je blijft nog uh, eventjes bij ons zitten? We hebben nog een kwartiertje, dat scheelt uh, gelukkig. Maar er zijn ook andere dingen in de wereld. Uh, we hebben het uh, aan het einde van de uitzending hebben we het ook nog uh, over de Dag van de Duurzaamheid met een uh, projectleider. Um, maar eerst Amy Winehouse. t Het is 11 minuten voor 6. Goedemorgen als u net inschakelt, u luistert naar Omroep WNL. We zijn elke woensdagochtend op Radio 1 tussen 2 en 6. Tussen 4 en 6 om precies te zijn met dit programma nu al wakker. Vandaag zet heel duurzaam Nederland het beste beentje voor. Op de dag van de duurzame ontwikkeling... staan hun idealen namelijk extra in de schijnwerpers. Iemand die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan is Ralien Bekkers. Ze is jongerenvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties. En als u al ingeschakeld was, hoorde u dat ze het hele uur bij ons in de studio is. Ja, Relien, we hebben het afgelopen uur gehad over uh, hoe nodig duurzaamheid is. Maar hoe krijg je nou, en dan willen we het zo concreet mogelijk zien te vatten... hoe krijg je nou iemand zover om duurzaam te gaan leven? Nou, hoe krijg je iemand zover? Het is meer waar begin je zelf? Ik denk dat het erom gaat. Wat doe jij zelf in je dagelijks leven? Uh, hoe leef jij? Wat doe je met je energie? Wat doe je met je uh, gebruik? Nou, la la la la je? We, laten we het dan eens concreet maken. Ja. Uh, uh, uh, ik, ik, ik sta s ochtends op. Uh, uh, ik zet de lampen aan. Wat, wat kan er vanaf dat moment allemaal beter nou ja, het is ten eerste om je bussen te zijn van wat je eigen gebruik bijvoorbeeld is. Zeker als je kijkt naar energie en naar grondstoffen, van nog wat. Dus uh, inderdaad, die lamp, waarom gaat die aan? Nou ja, ik snap dat jij uh, vroeg opstaat in de ja. Dus dan is het nog donker vooruit. Uh, maar dan zet je niet meteen 10 TL buizen aan of weet ik voor wat. Dus kijk naar energiezuinige lampen, ledverlichting. Uh, allerlei dat soort alternatieven die in principe ook langer meegaan. Dus daarmee ook voordeliger. We zijn qua kosten. En dat is vaak wat het is met duurzaamheid. Het is toch wel een investering aan het begin, maar op de lange termijn leeft het veel meer op. Zoals het investeren in zonnepanelen op je dak. Dat wordt gewoon ontzettend of is ontzettend aantrekkelijk wat de kosten betreft. Dus uh, je ziet ook heel veel burgers die denken, nou we gaan gewoon zonnepanelen op onze eigen daken zetten en daarmee zelf stroom produceren. Dan hoef je niet meer van de fysicolencentrales af te nemen en hoef je ook niet meer je energierekening te betalen, want je bent gewoon je eigen energiecentrale. En kan er straks ook nog eens geld uithalen omdat je het weer teruglevert aan het net. Dus dat zijn hele interessante economische dingen. die juist het voordeliger maken om te leven. Maar ja, vaak aan het begin toch een beetje een, een, een barrière hebben. omdat ze ja. misschien iets duurder zijn aan het begin. Het is een drempel. Ik ga het niet zo op zonnepanelen op mijn om... dak plaatsen. Ook al ja, maar het zou wel leuk zijn Goed, alleen daar heb ik dan toch nog net geen geld voor. Hoe krijg je mensen daadwerkelijk zover? Want dat is het hem vooral. Nou, toch? het is een beetje een samenwerking van verschillende dingen. Ik denk ook dat er wel een, een bepaalde, ja, iets moet gecreëerd worden door bijvoorbeeld de overheid. Die moet wel faciliterend zijn in dit soort ontwikkelingen. Wat je nu merkt, dat er zo ontzettend weinig gebeurt om duurzaamheid te stimuleren. En dat uh, is echt heel erg slecht, vind ik zelf. Dus ik hoop dat ook in de aankomende vier jaar... ze echt wel rekening gaan houden met die lange termijn visie... met duurzame ontwikkeling, want dat eens even een boost te geven. Ja. Want als de overheid een potje heeft voor zonnepanelen... want je wil uiteindelijk wel een klein beetje uh, subsidie misschien hebben... om die drempel weg te nemen. Als die dan binnen een dag leeg is... dan zie je dat er heel veel mensen zijn die het willen... maar dat het gewoon niet meer mogelijk is. Dat, dan moet je als overheid wel denken... hé, hey, hier klopt iets niet, hier gaan we toch iets meer in stimuleren. Maar waarom hapt de overheid nog niet? Ja, het is echt een, een hele interessante, want ik snap het zelf ook niet en ik denk dat er toch nog te veel wordt gekeken naar de korttermijn winst, nadat we vier jaar lang zitten. Dus dan willen we zoveel mogelijk behalen. Inderdaad ook het punt van de economische crisis die net wordt genoemd. Ja, dan wordt er toch vaak gezocht naar de simpele oplossingen die wat kortere termijn winst opleveren. Maar uiteindelijk moet je toch kijken hoe ga je zorgen dat het in het geheel niet misgaat. Ja. Dus dat je zorgt dat je een stabiele economie in het geheel hebt. Dus maar ook later. Dat, dat, kun je, dat kun je doen met, met subsidies, hè? dat stimuleren nou ja, van mensen. Maar, nou, maar kun ja. je mensen ook gaan dwingen om bepaalde dingen te gaan doen? Nou, ik hou sowieso niet van dwingen. Dat lijkt me, het moet toch echt uit de mensen zelf komen. Dat we met z'n allen gaan inzien dat we samen sneller duurzamer moeten gaan. Dus dat we samen moeten werken om een duurzame Nederland te creëren. Maar ik, ik neem bijvoorbeeld de gloeilampen. De gloeilampen die mogen jullie niet meer. Dat hebben we internationaal bepaald. Hè? Uh, uh, dus, dus die worden bijna niet meer verkocht. Op dit moment zijn er nog meer van dat soort maatregelen uh, denk ik. Nou, om echt de grote uh, negatieve effecten te voorkomen, zul je wel een paar van dat soort dingen moeten doen. Als in wat we ook bij de VN afspreken, bepaalde maatregelen zetten. Van dit kan gewoon echt niet meer zoals, zoals ze hebben. Nou, dat is niet dan. Uh klimaat, maar voor het gat in de ozonlaag, toen werd gewoon gezegd, deze stoffen mogen niet meer geproduceerd worden, gaan we alternatief verzinnen. Krijg je natuurlijk enorme innovatiekracht die daar dan komt. En zo is zo'n probleem opgelost. Maar nu zitten we echt in een veel groter iets. Dat hele duurzame ontwikkeling, dat heeft met alles te maken wat wij ons dagelijks even doen. Het heeft met alle producten hier te maken die hier in de studio zitten. Waar komen die vandaan? Het komt uiteindelijk uit grondstoffen. Als die grondstoffen daardoor zo worden uitgeput dat we straks niks meer hebben, dan zitten we wel met een probleem. Dus we moeten zorgen dat we naar zo'n lineaire economie, naar een circulaire gaan waarin grondstoffen terugkomen, we kunnen hergebruiken... en kunnen zorgen dat we net zo'n welvaart kunnen hebben als we nu hebben. Nou, Bijvoorbeeld, je stelde het zelf ook al, het gat in de ozonlaag... mogen bepaalde stoffen niet worden, worden, worden uitgestoten. Uh, dat, daar is dus een bepaalde manier van, van, van dwang... Is daar opgelegd om, ja, om iets te kunnen verbeteren? Dat moet toch ook bij de duurzaamheid mogelijk zijn? Ja, en nou ja, goed, dat heeft ook wel allemaal met duurzaamheid te maken hoor. Maar wat je nu ziet is met de CO2, dat heeft natuurlijk heel veel met klimaat te maken, broeikasgassen. Dan zeg je, we gaan gewoon de CO2-prijs omhoog gooien. We gaan naar een emissieplafond op Europees niveau invoeren. Dat zijn allerlei zaken die je in internationaal afspreekt, die toch wel op een of andere manier, ja, ik vind dwingen niet zo'n heel leuke manier, maar je moet toch ergens wel je grenzen zetten. Dus Soms meer grenzen het. stellen. Met beperkende het, regelgeving bevorderen. Ja, nou kijk, dat je wel beter. Hè? Dus, uh, maar goed, het is wel goed om een aantal richtlijnen of, of grenzen te stellen aan wat je kunt doen. En ik denk dat daaruit juist ook heel veel positieve dingen zich ontwikkelen: dat je veel meer gaat innoveren en naar nieuwe, vernieuwende oplossingen zoekt. Nou, ja. uh, je bent nu nog jongere vertegenwoordiger bij de VN. Um, afrondend aan dit gesprek, want het wordt ook al bijna zes uur. Z zien we je over een paar jaar wellicht nog terug... als hoogwaardigheid bekleden binnen de politiek als het gaat om duurzaamheid? Nou, ik wil vooral heel veel doen. Dus ik vind momenteel dat de politiek niet echt de meest uh, vruchtbare plek is... om heel veel te betekenen. En Toch dat vind ik heel jammer. Leven. Nou, dat weet ik ook niet. Jullie gaan zien waar ik straks terecht kom. Maar ik ga in ieder geval heel veel proberen te betekenen... voor een duurzamer Nederland. Nou, het was in ieder geval fijn dat je bij ons in. In de studio was het afgelopen uur om te praten over de Dag van de Duurzaamheid. Maak er een hele duurzame dag van Ralingbex. En blijf, vooral heel, blijf nog heel eventjes zitten, want uh, we hebben nu toevallig klassieke kruk aan de lijn. Ik weet niet of, of die naam je wat zegt. Ja, daar dus zat ik gisteren nog mee in de treinen terug van de Duurzame 100-gala. Uh, dus dat was uh, heel leuk. Ja. Die heeft vast heel veel te vertellen over de Dag van de Duurzaamheid. Ja, projectleider <laughs> van de dag. En uh, gaat over alle uh, activiteiten uh, vandaag uh, wat vertellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, halloween. Uh, toen... Hey. Hallo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> toen, toen, toen u net wakker werd, dacht u toen: ja, eindelijk. Nu gaat het echt gebeuren. De dag van de duurzaamheid. Absoluut. Ja. Nou, we hebben niet zoveel tijd meer. Uh, Licht er eens iets uit. Wat gaan we vandaag allemaal kunnen doen? Wat, wat gebeurt er? Ja, de dag van de duurzaamheid is echt de dag waarop heel Nederland laat zien wat voor activiteiten uh, zij ondernemen om uh, een stapje duurzamer te worden. En het idee is dat als we, als we allemaal vandaag iets doen, als we allemaal vandaag ook al eens maar een klein stapje, een stapje nemen, dan uh, hebben we met z'n allen een, een enorme impact. Ja, hoe, zou, hoe zouden we dat kunnen doen? Er worden mensen nu wakker? Uh, u, u bent waarschijnlijk te horen op uh, een heleboel wekkerradio's. Uh, wat, <lacht> wat is tip 1? Uh, tip 1 is, uh, nou kijk even op de website uh, www.dagvandeduurzaamheid.nl Daar staan ontzettend veel tips ook. Uh, en het leukste is om aan te sluiten bij een van de activiteiten die vandaag plaatsvindt. Uh, we beginnen zo meteen om uh, half negen in Amersfoort. Daar uh, hebben we tien topmannen van uh, Nederland die voor tien dagen hun autosleutel inleveren. En eens kijken hoe het is om op openbaar vervoer over te stappen. En, en uh, ja, je kunt gewoon meedoen, uh, je kunt ook eens kijken hoe het is om tien dagen je auto te laten staan en dus over te stappen op uh, openbaar vervoer, uh, deelauto's, op treinen, op uh, uh, slimmer werken, dus op plekken afspreken om, uh, met, uh, met collega's om, uh, om, om daar af te spreken, zodat je niet en niet zo ver hoeft en dat je ook uh, uh, kunt zorgen dat je wat minder uh, uitstoot hebt. Ja. Um, nou, en we hebben uh, vandaag uh, uh, een speciale actie om uh, ook over te stappen op LED-verlichting. Uh, net zoals eigenlijk uh, uh, Heineken gaat proberen met uh, duizenden kroegen. Uh, Heineken stuurt vandaag zijn hele salesforce, dus dat zijn ongeveer 120 man... Op 30 plaatsen het land in om, om met horecaondernemers te overleggen. Of zij misschien niet op ledverlichting willen overstappen. Wat in eerste instantie een investering is. Maar uiteindelijk duizenden euro's per jaar kan opleveren. We kunnen moeilijk wij... om jullie heen hè vandaag. Ja, het is echt booming. Het is echt... Nederland is toe aan duurzaamheid en uh, het, het lijkt ook wel echt wel dat iedereen zich begint te realiseren dat je beter mee kunt doen, uh, want anders mis je de trein. Het is echt uh, uh, uh, en heel erg leuk om mee te doen, maar ook vooral heel erg noodzakelijk. Nee. Maar wij gaan er in ieder geval de trein niet missen vandaag. Uh, uh, nog, nee. nog, nog even naar, naar de bedrijven. Je noemde al een groot biermerk dat ik niet ga herhalen. Uh, maar uh, welke bedrijven doen er nog meer mee? Uh, zijn er nog meer bedrijven die iets opvallends doen vandaag? Ja, een hele, een hele grote bedrijven. Ik weet dus niet of ik hun namen mag noemen. Maar, uh... Noem maar eentje. <laughs> Nou ja, echt, ja, ja uh, uh, Albert Heijn, uh, de, ja, de, aller, ja, de allergrootste bedrijven van Nederland doen mee. Uh, ook de, de kleinere bedrijven en dat van duurzaamheid is echt voor ons allemaal. Dus het is echt de hele. He, nou, ik kan er dertig opnoemen van de echt hele grote bedrijven die iedereen kent die meedoet. Maar ook die kleinere initiatieven, de, en, maar ook de particulier, u, ik en de buurvrouw... die bij wijze van spreken uh, vandaag een biologische taart pakt. Maar uh, in ieder geval even bij stilstaan dat het de dag van de duurzaamheid is. En dat we bewuster moeten worden met, wat Ralien zo net al heel mooi zei, de grondstoffen waar we vandaag de dag nog gebruik van kunnen maken, die we ook moeten kunnen doorgeven naar uh, generaties na ons. Ja, laten we hopen dat in de toekomst ook supermarkten als Jumbo en C1000 uh, ja, <lacht> actief mee zullen doen uh, met, met dagen van de duurzaamheid zoals deze. Mag ik je hartelijk ik bedanken, Klaske ja. Kruk. En heel veel succes. Bedankt. En daarmee is deze dag van de duurzaamheid officieel van start gegaan. U had het niet verwacht op Omroep BNL, maar we hebben het toch echt gedaan een uur lang praten over duurzaamheid. Het is een half minuut voor zes inmiddels geworden. Ja, en dat betekent het einde van onze uitzending. Uh, maar niet het einde van Radio 1, want straks gaat het NOS Nieuws gewoon door met Anouk Thijssen en daarna het Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oost. En ik hoop dat Lara de dubbele espresso weer klaar heeft staan en wellicht dit keer met de duurzame koffie. We gaan het zo meteen horen na het NOS Journaal van 6 uur. Wij zijn er volgende week weer op woensdagnacht van 2 tot 6. Graag tot dan. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.